Spanje stevend af op nieuwe verkiezingen. De leider van de Sociaaldemocraten Democraten heeft de koning laten weten dat hij er niet in is geslaagd om een coalitie te vormen. Eerder slaagde de conservatieve waarnemend premier Rajoy daar niet in. Het parlement moet voor 2 mei een nieuwe premier kiezen. De Spaanse koning heeft een laatste poging gedaan om de coalitiegesprekken vlot te trekken. Maar nu dat niet is gelukt lijken verkiezingen onvermijdelijk.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 Er staan op dit moment geen file. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 draait om liefde van uh, Javi Escalera hier op CFM Zand. Voor de tweede uur van CFM in de avond live. Uh, wilt u verzoekjes aan diener, Dat kan, hè, dat kan uh, via onze Facebookpagina ZFM in de avond live. Uh, gewoon even zoeken. 11-023-573-0393 bellen. Nogmaals, 023-573-0393 bellen. En dan uh, kan u een verzoekje indienen. Um, zo zo uh, zijn we zometeen natuurlijk, uh, hebben wij de dubbelhit uh, klaarstaan. Welke liedjes lijken op elkaar? Uh, zijn covers van elkaar? Zijn door verschillende artiesten gezongen? Dat hoort u hier zometeen op CFM Zandvoort. En we gaan ook de tv-tune van de week uh, draaien. Welke tv-tune van vroeger hebben we nu weer uitgekozen? Dat is zometeen uh, allemaal te horen hier bij CFM in de avond live. Wij gaan luisteren naar Bob met slow down hier op ZFM Zandvoort.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 Change.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 Come Jeroen van der Boom hier op Sierwebber Zandvoort. Mag ik dan bij jou zijn koffer van... Uh... Claudia de Breijer, die hij gezongen heeft toen de tijd. Bij de toppers. En later heeft hij hem, uh, ja, heeft hij hem uitgebracht. En uh, binnenkort zijn ze weer, hoor. In mei. In de Amsterdam Arena. De toppers in concert. En um, wat gaan ze nu weer uh, brengen? In ieder geval heel veel disco-muziek heb ik begrepen. Dus dat uh, wordt wel weer een feestje. ik zelf uh, mag 15 mei erheen gaan. Dus uh, dat is heel erg gezellig. Uh, ja, we gaan over naar de Dubblehead. En dat heeft toch ook wel met een topper te maken. En uh, ja, Gerard Joling heeft uh, afgelopen tijd. Uh, Alweer een nieuwe single uitgebracht, uh, Lieveling. En uh, nu uh, daarvoor bracht hij uh, ja, Iedereen doet het uh, uit. En uh, dat was een cover van uh, Robert Long. Robert Long is natuurlijk alweer een tijdje overleden. En, uh, maar het blijft toch wel een mooi nummer. Dus die hebben we gekozen vandaag als dubbelwit. Doet die, uh, Iedereen doet het uh, van uh, Robert Long en uh, Gerard Joling. Dus uh, wij draaien ze alle twee voor u. In ieder geval eerst beginnen we met Robert Long met uh, Iedereen doet het.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 Dat was ik niet hoor. Dat was laatste. <laughs> Dit is nog steeds CFM Sandport Live in de avond en de Koningsdag uitzending. Uh, die, uh, ja, morgen valt het uh, Koningsdag. In ieder geval voor Zandvoort uh, is de weers, ziet de weersvoorspelling er nog ietsje beter uit dan voorspeld. Uh, de Koningsdagcomité laat het uh, vanavond nog weten op Facebook wat ze beslissen over of bepaalde elementen uh, ja, toch afgelast gaan worden. Maar dat uh, is nog niet aan de orde op dit moment. Uh, sowieso uh, is de Laurel en Hardy zometeen, of eigenlijk is dat net begonnen, de Ruud Jansje bent live uh, in Laurent Hardy, want er zou eigenlijk buiten zijn op het podium. Maar uh, dat gaat helaas niet door. Nu zijn ze van huis naar binnen. Vanwege weersomstandigheden ja, het is het toch wel een beetje guur buiten. En um, ja, soms moet je beslissingen nemen voor de eigen veiligheid voor de gasten. Uh, zometeen hebben we daar verslag geven Maurice Mulder. Gaat voor ons verslag doen van uh, de Ruud Jansen avond. Uh, het is in ieder geval in twee Krugetoren. In Hardie, en Loudon uh, Hardy en de Williams Bar uh, in de uh, Haltestraat. Dus zometeen uh, live verslag van Maurice Mulder. We gaan ook zometeen de tv-tune uh, draaien van deze week. Wat zou het zijn, dat hoort u zometeen. We gaan in ieder geval eerst luisteren naar de volgende plaat. I'm not the one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 Kom je terug bij mij Ik hou je zo goed vast Heb ik je vaak genoeg gezegd dat Een idee zo bij mij past En ze zeggen In ieder geval een stukje van, uh, ja, een liedje van de Passion. Open einde heet dat. Wel ja, heel, een uh, heel mooi nummer eigenlijk. U luistert nog steeds naar CFM in de avondlive naar de Koningsdag uh, aflevering. Zometeen bellen we met Maurice Mulder uh, verslag vanuit de Haltestraat. Uh, we gaan uh, eerst uh, de muziek uh, tune behandelen. En uh, dat is een bekend deuntje eigenlijk. En dan moet hij wel uh, opstarten natuurlijk. En dat doet hij niet. Um, we gaan even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ik denk net Jan de Hoop. Die uh, een foutje heeft in de uitzending. En, uh, maar dat... Uh, dat is het niet. Nou, heel raar. Hij doet het niet. Nou, ah, hier wel. Hier gaat hij het wel doen. Zo... Ja, dat is live radio. Soms zijn er foutjes... en soms niet. En uh, u wil iets niet laden. En uh, dat, uh, in dit geval doet hij dat wel. Um, ja, de, de muziek-tune. We gaan zo meteen in ieder geval met Maurice Mulder bellen... naar de muziek-tune. Um, of naar het volgende plaatje. En uh, we maar eerst naar de muziekshow. Muziekshow, uh, dit programma is door meerdere presentatoren afgelopen jaren gepresenteerd, in ieder geval door Pieter-Jan Rens, en nu wordt het door Ruben Nicolai uh, gepresenteerd. Of, ja, nu, uh, Ruben Nicolai uh, gepresenteerd. En um, ja, dat is vijf uh, tegen vijf. Wordt op RTL 4 uitgezonden, en uh, dat deed het toen ook en nu ook. Ja, welkom bij het 5 vijf tegen vijf. Dat was Peter Jon Rens toen. En um, ja, dat was heel erg, uh, heel erg leuk. Ik had uh, na de laatste uitzending, dat is twee weken geleden, uh, had ik een, uh, ook een aanvraag. En ik dacht, die behandel ik toch ook vandaag. Want dit programma is ook door meerdere presentatoren gepresenteerd. En, um, en, uh, ja, en nu door Frans Bauer. Moet u me luisteren. Yeah Enis Grace hier op uh, CFM uh, Zandvoort. Ja, we hadden net uh, de, de comité van de Koningsdag aan de telefoon. En uh, zij melden nog uh, geen... Uh geen uh, dingen te ondernemen om, uh, voor nood. En um, dat gaan ze vanavond nog een keertje bekijken of ze dat wel gaan doen. Maar in ieder geval hun Facebook in de gaten houden was hun, hun uh, mededeling. Um, Maurice uh, Mulder, die uh, onze verslaggever, staat uh, in de Haltestraat, Want daar is ook een feestje aan de gang. Bij Lauro en Hardy en uh, bij uh, de, de Williams Bar uh, in de Haltestraat. Uh, Maurice, hoe is het weer buiten? Nou, buiten is het wel droog, maar als je zo hoort. Uh, ik sta nu inderdaad buiten en het is hier best stil. Dat komt omdat ze hebben besloten om binnen te gaan staan met de band. Vanwege het verwachte weer en de regen en de wind voornamelijk. Nou, dit is gewoon niet te doen voor de gasten. En ook niet qua veiligheid op zo'n buitenpodium om de activiteiten gewoon binnen door te laten gaan. Ja. Maar ze staan nu bij Lauren Hardy binnen en bij de Williams Pub Wil je direct tegelijkertijd ook hetzelfde geluid horen. Dus de gasten van de Williams die kunnen ook gewoon genieten van de Rijans, bent die hier vanavond optreedt. Ja. Ja, veiligheid uh, gaat natuurlijk bij zo'n evenement uh, voor uh, alles, natuurlijk. Uh, hoe is het sfeertje bij, uh, bij Laudan Hardy op dit moment? Nou, ze zijn om uh, half negen zijn ze begonnen. Dus het uh, begint nu langzaamaan uh, binnen te druppelen. En nou, als je Janse bent een uh, beetje kent, dan uh, beginnen ze altijd uh, enigszins rustig. Ja. En dat bouwen ze echt op uh, na een climax. Nou, op het moment uh, de, uh, spelen ze al uh, echt geweldige muziek. Nou, Buiten zijn ze ondertussen bezig met een uh, grote party-tent op te bouwen. Voor wel de verwachte drukte van vanavond. En uh, Nop is uh, bijvoorbeeld heel druk bezig om het geluid in de Williams uh, goed te krijgen. Ja. Maar ik verwacht uh, vanavond uh, best wel wat drukte hier eigenlijk. Ja, dat is uh, mooi natuurlijk. Dat uh, verwachten we natuurlijk altijd met Koningsnacht bij Lauron Hardy. Dus dit is geloof ik de derde keer dat ze dit doen. En uh, ja, altijd een uh, succes. Ja, klopt. En dan, uh, dus voor het eerst dat ze het dan uh, binnen doen. Voor de rest is ze altijd op buitenpodium uh, door laten ja. gaan. Maar nu is het gewoon uh, helaas uh, niet mogelijk. Zoals zei van uh, de Koningsdag uh, festiviteiten, die uh, ja, wordt ook nog uh, nader besproken. Die had je net aan de telefoon. Vanavond ja. om negen uur gaan ze daar uh, verder over vergaderen. En uiteindelijk uh, zelfs vijf uur vannacht nog een keer. Uh, of gaan ze beslissingen maken, of de kraampjes te komen, of de spellen te komen. De Vrijmarkt uh, gaat, uh, van wat ik heb begrepen, sowieso door. Ja, dat, dus, uh, dat uh, is nieuw. gemeld. Ja, het gaat in ieder geval om de kraampjes en de kinderspellen en dergelijke. Ja, daar, daar twijfelen ze op dit moment nog over. Ja, nou, dat kan ik best goed begrijpen. Op zich, als ik zo kijk en wat er verspeld was. Kijk naar boven en ik zie een half blauwe lucht en een half lichtgrijze witte lucht. Ja. En niet echt regen bij u. Dus als je nou nog thuis zit en je denkt van wat moet ik op King's Night of Koningsnacht nou gaan doen. Kom dan gezellig naar de Haltestraat naar Lauren Hardy of naar de Williamspap. Nou, zal dus de Ruk Janssen bent uh, live spelen tot uh, vanavond. Ik denk tot de uh, late uurtjes. Nou, heel erg uh, veel plezier in ieder geval daar uh, Maurice. En uh, doe de groetjes aan Ron en, uh, en geniet ervan. Ja, zou ik zeker weten hoe... En ook van uh, de Koningsnacht en Koningsdag, ondanks het uh, weer. Zo voor uh, even een beetje spannen voor mezelf, natuurlijk. Ja. Zoals CFM TV, helemaal YouTube-kanaal CFM TV, opnames maken en zo van de week uh, keurig netjes op YouTube staan. Nou, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ja, en, uh, ja, volg. en natuurlijk, wij zullen zeker op CFM app ook het laatste nieuws brengen rondom Koningsdag, wat er morgen allemaal staat te gebeuren. Maar we gaan er voor ons nu tot, toch vanuit dat het allemaal gewoon gezellig doorgaat. Ja, ik ga er vanuit dat het gewoon doorgaat als je zo kijkt naar het uh, weer inderdaad. Uh, de voorspellingen worden steeds vaker bijgedraaid naar een positievere kant. Uh, de afgelopen uren. En uh, nou, dagen ervoor maakt iedereen zich druk, maar de afgelopen uur wordt steeds positiever bijgedraaid. Dus uh, ik zie het, uh, nou ik hoop zonnig in. Nou, ik ook Maurice, het zonnetje in huis ben je. <laughs> Juist. Hé, <laughs> hey, dankjewel voor je bijdrage aan de uitzending. Graag gedaan, Roy. Jij nog veel plezier. En uh, kom allemaal, als je hier nog verveelt vanavond, kom naar de Haldenstraat. kom naar Loewen of naar de Williamsburg -voor, voor de Rick Jansen-band die hier uh, vanavond live optreedt. Oké, okay. ik ga zeker even een kijkje nemen. Gezellig. Oké, okay. hoi hoi. Doei doei. Dag Maurice, dat was Maurice Mulder uh, in de Haltestraat En nou uh, ja, daar gaat het nieuw van feestje worden met de jansen Jansenband. Tot in de late kleine uurtjes. En uh, ik weet uit ervaring, Ruud Jansen is altijd gezellig met zijn band. Dus uh, dat komt uh, helemaal goed. Collega trouwens, uh, Charles Duiven, die uh, speelt ook in deze leuke gezellige band. Uh, u luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Nog tien minuutjes, wij gaan luisteren naar Stil in mij van, van Dick Hout. is so still in my So stay. Dikhout hier op uh, CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw uh, regio. Uh, ja, wij zijn alweer bijna aan het, uh, ja, het laatste uur uh, gekomen. En dat betekent uh, dus dat... Uh, ja, dat uh, de uitzending alweer bijna voorbij is. En dat we langzaam naar de herhaling gaan van CFM Jazz. Een totaal ander programma. Maar dat kan allemaal hier op CFM Zandvoort. Alles loopt in elkaar op. En dat is hartstikke mooi van deze radiostation. Um, ja, wij gaan In uh, ieder geval uh, volgende week uh, zijn wij er niet. Dan ben ik een weekje op uh, vakantie. En, uh, en dan die week erop zijn we er natuurlijk weer met de CFM in de avond live. Dus we moeten een weekje overslaan. En dan zijn we gewoon weer terug met C een nieuwe CFM in de avond live. En uh, mocht u vragen verzoekjes voor de volgende keer. Dat kan allemaal via onze Facebookpagina ZFM in de avond live. En als u daarop kijkt. Dan kan u al onze berichtjes zien. De dubbel, hit, kan u zien. Die gaan we zeker zo meteen even plaatsen. En uh, nog veel meer. In ieder geval dit was deze aflevering. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Leuk dat u onze Facebookpagina heeft gelijkt. En... Uh, Ga vooral over twee weken weer luisteren. Bedankt. En uh, wilt u uh, een gezellig weekend over uh, Koningsdag morgen hebben. Ga dan gewoon lekker het dorp in. Of naar Haarlem bij de Wilsons Bar. Of uh, bij in, uh, in, um, in de Haltenstraat hebben we ook heel veel uh, leuke... leuke um Leuke evenementen. Dus er zijn genoeg leuke dingen te doen in, uh, in de regio. In ieder geval, blijf lekker luisteren naar CFM. Zometeen CFM uh, uh, Jazz, de herhaling. En uh, wij zijn er over twee weken weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye. Dansen zing hier op CFM uh, Zandvoort van Jens. Zometeen hoort je nog Oudjeen met Magic. En dan is het alweer het nieuws.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 you yeah. yeah.